Ja, er komt zoveel uh, mensen te zien die uh, in mijn boek geïnteresseerd zijn. Ik zei net al tegen het over, het is een heel raar gevoel om, uh, ja, om een hele middag over je eigen boek uh, mensen ja, te praten. Want uh, zeker als je um, boeken gewend bent te schrijven in het Engels, dan ben je eigenlijk ook gewend. Omdat uh, als het boek klaar is, ja, dat je dan nou gewoon, gewoon helemaal niks meer hoort. Dus, dus dat, dat, daar leer je ook mee leven. Uh, en het verschrikkelijk leuke van dit boek is dat um, ja, ik voortdurend nog weer nieuwe dingen hoor van mensen erover. Dus er zijn mensen dat werken we aan het lezen en dan is het weer een presentie. Dus voortdurend gebeurt er iets rond dat boek. En ik zeg wel eens dat ik altijd van die, als ik dan net zo'n boek af heb, dan denk ik van, kijk goed gedaan, hè? Dan ben ik een beetje trots op mezelf en dan, dan zak ik zo helemaal in diepe pus van, ach ja, het was eigenlijk ook niks. En nu elke keer, op het moment dat ik in die diepe put terecht vind te komen... Dan, dan, ...dan mailt iemand me weer of iemand die zegt van... ...ja, wat een leuk boek! En dan, dan krabbel ik weer op en, en dan, dan zak ik weer neer. En elke keer helpt iemand me weer uit die put met weer een leuke opmerking over het boek. Dus uh, ja, dat doet me echt heel, heel erg goed. Uh, ik wil van, vanmiddag in die tien minuten uh, niet zozeer een soort inleiding op het boek geven... ...want ik denk, ik hoop of verwacht dat de meesten eigenlijk aan het lezen zijn of al gelezen hebben. Uh, wat ik wil doen is um, één brokje theologie die eronder ligt, um, zichtbaar maken. Want dit is natuurlijk een, uh, een ja, populair boek, zeg maar. Het is een boek voor, voor een breed publiek. En dat blijkt ook gelukt te zijn, in ieder geval voldoende voor een heel aantal mensen om, het, om ervan te genieten. Um, maar er zitten ook allerlei theologische keuzes achter en onder. En um, in die zin is het boek ook voor mijzelf echt een theologisch experiment geweest. Um, en misschien helpt daarbij eigenlijk wel dat het een boek voor een breed publiek was. Want als ik echt op een wetenschappelijke manier al die grote theologische experimenten die ik voor mezelf af en toe aan het uh, ontwikkelen was, als ik die allemaal theologisch had moeten verantwoorden, dan had ik ten eerste heel veel dikke boeken moeten schrijven. En ten tweede was dat misschien wel helemaal niet gelukt. En nu hoefde dat niet, dus ik kon gewoon iets raars doen. En dan uh, het proberen zo te schrijven dat, nou, dat gewone mensen het ongeveer zouden kunnen begrijpen. En, en dan ja, al die lastige theologische vragen, die zaten onder het voor een aantal in, in een aantal gevallen. Dus niemand had het gemerkt. Um, en, en het is dan aan de lezer om te proberen of hij die, die keuzemomenten um, ja, naar boven krijgt. Of, of, of een probleem ervaart, want waarom zou je iets naar boven moeten halen als, als het helemaal geen probleem is. En een van die dingen die echt wel van een gevoel een beetje onder het maai had zitten, daar wil ik het nu over hebben. Uh, en dat gaat eigenlijk vooral over hoofdstuk 7. Um, dat is voor sommige mensen het saaiste hoofdstuk. Uh, dat geldt bijvoorbeeld voor Kees van der Kooi. Die, die vond het een mooi boek, maar dat hoofdstuk 7, ja, dat had voor hem nou echt niet van die bekering tot gerechtigheid. En dat heel lange exposé over goed en kwaad, waar heb je dat nou eigenlijk voor nodig? Zeg, spreek over Jezus Christus. Daar gaat het toch om in het geloof. Er waren toen heel hoofdstukken over de overgerechtigheid. Nou ja, er waren gewoon meer mensen die daar een beetje over mopperden. Um, terwijl voor mij hoofdstuk 7 eigenlijk een van de belangrijkste hoofdstukken van het boek is. Um, en ook qua theologische keuze... een van de meer uh, uitdagende uh, stappen bevat. Um, en daar wil ik proberen jullie iets van te laten meemaken uh, in de zin van wat zit daar dan achter uh, want soms, soms bespreek ik dat wel dus bijvoorbeeld als dat de kerk gaat dan, dan kom ik ook wel een beetje theologisch langs zij om uit te leggen waarom ik dat ja, zelf belangrijk vind niet uh, maar hier heb ik dat volgens mij eigenlijk niet zo gedaan um, omdat, ik niet, omdat ik dacht dat het niet, niet zo nodig was, maar ik denk wel dat, dat het interessant kan zijn om wel onder het Maaiveld te kijken, en te kijken van waarom heeft hij nou zo aangevlogen. Um, dus het gaat met name over dat hoofdstuk 7. Sommige mensen vinden het dus saai. De christelijke taal is weg. Um, theologisch gaat het mij bij dat hoofdstuk 7 om uh, een wegkomen bij um, christocentrisme. Dus bij de gedachte dat als het over het christelijk geloof gaat dat alles eigenlijk voor in Jezus Christus te vinden is. En dat dat eigenlijk theologisch buiten, die focus op Jezus Christus, niet zoveel gezegd hoeft te worden. Ik probeer op een nieuwe manier, um, of nieuwe, andere manier denk ik dan, van over het algemeen gebruik, um, natuurlijke theologie binnen te brengen. En dan niet natuurlijke theologie in de zin van uh, bewijzen dat God bestaat, maar um, aanvliegen bij um, inzichten, verlangens, gevoeligheden, ...die uh, breder leven dan alleen onder christenen. Uh, en op die manier eigenlijk een aanvliegroute... ...naar het christelijk geloof te vinden... Um, ...die juist niet eerst bij Jezus Christus begint... ...maar die uh, bij algemeen geldige noties begint. Um, voor degenen die theologisch wat verder geschold zijn... ...heeft dat iets te maken met verzet tegen uh, de theologie van Karabakh. Um, dus... Uh, voor Karl is het heel belangrijk dat alles vanuit de openbaring in Jezus Christus theologisch gezegd moet worden. En ik wil daar juist heel gedecideerd bij vandaan. Um, gek genoeg valt me vaak op dat, dat Christocentrisme, dus de gedachte dat, ja, als het over Christus geloof gaat, ja, moet je bij Jezus Christus zijn. Er moet alles over Jezus Christus gezegd worden, of het op de met hem te maken hebben. Die vind ik heel breed in, de, in het Christendom uh, van vandaag lang, niet alleen bij Barstianen, maar ook bij uh, bevindelijk geformeerden bijvoorbeeld. Als het bijvoorbeeld gaat over de SGP-discussie rond theocratie, dan zul je uh, de islam bijvoorbeeld in Nederland, dan zul je bevindelijk geformeerden in het RD al heel snel horen zeggen, kijk eens, um, het gaat om die ene god. Dus als het over, over de regering van god over de wereld gaat, dan gaat het over de christelijke god en niet over de god van de islam. Uh, en daar zit dus de gedachte achter dat, die ware God in Jezus Christus gekend wordt, en niet toegankelijk is buiten Jezus Christus om. Uh, ook onder Evangelicalen vind je een grote focus, hey, ik denk dat dat minder verrassend is uh, als ik dat zeg: uh, op, op, ja, op, op Christus, een focus op begrijp uh, begrijpen van het geloof vanuit Christus. Um, nou, waarom wil ik daarbij weg? Want ik wil daar dus graag bij weg. Uh, dat heeft te maken met. En ik ga er nu maar één aspect uitlichten, want anders blijf ik lang niet binnen die tien minuten die ik heb. Ik heb namelijk nu nog maar drie. Um, maar uh, ik ga er één proberen uit te lichten. En dat is die van de. Die een, een poging om weg te komen bij zowel moderniteit als postmoderniteit. Want ik probeer een weg te vinden die. Um, die daar iets mee te maken heeft. Dus uiteindelijk heeft die keuze voor die natuurlijke theologie, en dat hoofdstuk 7. dat heeft bijna met alle ja, belangrijke keuzes in het boek te maken, maar ook veel met moderniteit en postmoderniteit, en die wil ik even uitleggen. Um, ik denk dat als je, dat, dat wordt ook heel veel gedaan, dat als je over het christelijk geloof denkt, dan denk je, denken veel mensen denk je vaak aan een hoeveelheid informatie, dus dat is een uh, bepaalde toegang tot heil, tot de werkelijkheid van God... ...tot de werkelijkheid over de wereld, bijvoorbeeld als je over schepping hebt. Um, en eigenlijk is dus dat hele christelijk geloof een soort bak met informatie. En vanuit de moderniteit zou je zeggen, nou oké, okay, dat kan dan op twee manieren. De moderniteit heeft dan eerst de neiging om te zeggen, maar die bak informatie deugt niet. Want al die dingen in de Bijbel, kijk er eens naar met een gewoon historische blik dan vind je toch dat het allemaal niet klopt. Ja, maar zegt iemand anders... zo moet je het niet doen. Want met de natuur... gewoon met je gewone blote verstand... als je dan naar het christelijk geloof kijkt... Ja, dan kom je niet ver. Maar je moet, je moet begrijpen dat het een openbaring is. Dus die, dat het redelijk is... en dat je het zou moeten aanvaarden... omdat het nu eenmaal zo'n bak waarheid is... dat is niet omdat je dat gewoon... met je blote verstand kunt begrijpen. Maar het is omdat, er, omdat het van buiten komt. Dus omdat God zich openbaart, het in de hele Bijbel of in Jezus Christus, daarom, daarom is het waar. En dus gaat het inderdaad vanwege die bak met waarheid ook steeds over waar of onwaar. En die postmoderniteit, dus juist yes, die moderniteit, die zegt dus het is een bak met waarheden, waarvan je de waarheid op een of andere manier nog, nog vast kunt maken. En dan komt die postmoderniteit van de Twintigste eroverheen. Overeen, die zegt, ja, dat dacht je, hè. jij ja, hebt het over zo'n bak met waarheden. Dat is natuurlijk gewoon een verhaaltje. En dat is dus een verhaaltje bovendien, dat in jouw belang is. Het is gewoon een machtspelletje. Jij komt hier met, met jouw Jezus Christus en met jouw God de Schepper van de hemel en van de aarde. Maar natuurlijk, uiteindelijk gaat het over jouw club. En jij hoopt dat als ik ga geloven dat het waar is... Kijk, jij hebt daar ook geen argumenten voor, want je zegt, het is op grond van openbaring... God heeft me dat laten zien. En nu weet ik dat het geloof waar is. Ja, zegt de postmodernisme. Dat ja, is natuurlijk gewoon een machtspelletje van jou om jou gelijk te krijgen. En jij wil mij in jouw clubje hebben. Ja, dat heb ik zin. Uh, en dus zie je heel veel pogingen om dat geloof bij niet geloof binnen te brengen. Die zie je focussen op ja, ergens een je beginnen te krijgen. Dus bijvoorbeeld eerst eens duidelijk gaan maken dat God bestaat. Dan zijn we wel een eindstop. Als die anderen nou zou kunnen zeggen: ja, God bestaat. En dan kunnen we je proberen Jezus binnen te brengen. Kijk, okay, niet mijn tijd. Gebruik um, ik bij een student Dus dan kunnen we Jezus binnenbrengen, zo gaan we omhoog. En wat ik geprobeerd heb um, in het boek te doen, is, is eigenlijk een heel andere vorm van kijken naar Christendom binnen te brengen en ook de vraag naar waarheid op een andere manier te plaatsen. En dat doe ik in het hoofdstuk juist door te zeggen, eigenlijk zit de bron waar het uitkomt. Dus Christendom heeft inderdaad iets met waarheid en iets met geschiedenis. En dat heeft ook met Jezus te maken, met Jezus Christus te maken. Maar daar zit niet het criterium aan vast. Dus ik kom niet met die pak waarheid en zeg van kijk stik maar. Want het criterium, en volgens mij zit dat heel diep in het christendom, en ik probeer het er als vader niet meer uit te trekken, het criterium waarom het waar is, zit niet bij die informatie, maar zit bij het goede dat er omheen ligt. Dat iedereen is eigenlijk al, waar iedereen voelhorens voor heeft. Niet in de zin van een boekje waarvan iedereen weet, kijk, dit zou je allemaal moeten doen. Maar in de zin van een soort voelhorens. Een aangelegd zijn op het goede. En elkaar kunnen aanspreken op het goede. En als dat het criterium is, is het dus niet zomaar een verhaaltje. Het is wel degelijk een test. Mensen kunnen zien van, hé, hey, die gelovige, uh, doet hij het goed of niet? Dat blijkt dus niet uit het soort openbaring waar hij zich op beroept. Maar dat blijkt eigenlijk, ja, uit het goede leven. Dus daarom is die gerechtigheid zo belangrijk. Want dat is de enige test die je hebt. En met die scharnier probeer ik dus eigenlijk voorbij te komen aan die... Aan de positionering van het christelijke geloof binnen modernistische, dus een modernistische, postmoderne context. Um, en op basis van die, die schad, dat scharnierpunt, dus een nieuwe apologetische toegang tot het christendom te vinden. Mijn tijd is al lang op, overal lang, maar al even. Dus ik geef graag het woord aan... Uh, Degene waar het vandaag echt om gaat, namelijk de mensen die een respons gaan geven.